Weer uur. Maud Schreurs met het CNW-journaal. gerekend en is teleurgesteld in de lage opkomst. Het RIVM doet een groot onderzoek onder omwonenden, werknemers en ex-werknemers. Maar de demonstranten vinden dat het te lang duurt. Op het Museumplein in Amsterdam herdenken enkele tientallen mensen de wis in Marokko. Die werd vorige week doodgedrukt in een vuilniswagen. Volgens de betogers is zijn dood een gevolg van corruptie in Marokko... Op het museum is later vandaag een toespraak. Ook wordt een minuut stilte gehouden. Er is ook een betoging in Den Haag. Daar verzamelen actievoerders zich bij de ambassade. De organisatie verwacht zijn 150 man. De afgelopen week waren er al veel demonstraties in Marokko. En tennisser Andy Murray is de nieuwe nummer 1 van de wereld. De schot passeert daarmee Novak Djokovic, die de afgelopen vijf jaar lijstaanvoerder was. De serveer werd gisteren in de kwartfinales van het toernooi van Parijs uitgeschakeld. Murray staat nu op nummer 1 omdat de Canadese tennisser Milos Raonic zich geblesseerd heeft afgemeld voor de halve finale van het toernooi in Parijs. Het weer af en toe zon maar ook buien bij zo'n 10 graden, ook morgen kan ze bregen, vooral aan de kust. In het zuidoosten blijft het meest droog bij maximaal van een graad of 8. En dit was het. DFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 En voor de rest hebben we natuurlijk nog weer Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. En het begint alweer donker te worden, Albertje. Gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja. Ja. Lichtjes je ja. aan en we zijn er klaar voor. U drie. Show feature, I was cool. And when I got sober, felt years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to poop.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 Jolim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. And you don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage Oh, I know. We're sad souls. Sad songs Darling, all I know. are sad souls. Sad songs, sad songs. Dat was hem, de single van Daryl en John Oates en The Man Eater. Ja, dan gaan we een pitreportje doen, maar even zonder pitreport uh, jingle. Want uh, ja, die is even zoeken, Albert jan Nou, die komt vanzelf wel weer boven water. Jawel, jawel. Goed, tijd voor pitreport. Sebastian Vettel krijgt geen straf voor zijn verbale uitspattingen... tijdens de Grand Prix van Mexico. Dat maakte de FIA afgelopen week bekend. De FIA heeft vanwege oprechte verontschuldigingen besloten... om bij hoge uitzondering geen stappen te ondernemen... valt te lezen in een officiële verklaring.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 is a ghost. Zeg je het helemaal goed, uh, Albert jan in de tijd dat uh, Michael Jackson nog leuk was? Ja, toch. Ja, een beetje de begintijd van uh, Michael Jackson. Afkomstig van zijn uh, album Off the Wall, draaide het gelijknamige nummer. Je hoort hem vaker langskomen bij Software op zaterdag. Want het blijft gewoon lekkere muziek. Toch? Jazeker. Dat uh, bedoel ik. Hoe deze... is het met de vrijwilligersprijs. Ja, ik nee, denk dat komt straks weer. Dat ja, ja, ja. Hij ja, ja. kan gestemd worden. Ja, bij deze. Op een vijftal vrijwilligersorganisaties.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 got my world, why should I think about the rain falling, inside looking outside, trying to put one foot. think about them.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 Blijf lekker luisteren voor het gedicht van de dag of meekijken op www.cfm-live.nl www.cfm-live.nl Kijk je zo dadelijk mee met het gedicht van de dag op deze zaterdagmiddag.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 Dat was weer een mooi gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. Ja, ik vreugde me al nou op het nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je moet eraan geloven, Vos. Je moet eraan geloven. Durt u op, man. Ja, ik hoorde zo uh, dat uh, gedicht van de dag van jou, uh, Albert-Jan. Ik, ik denk, uh, you're dirty old man. <laughs> ja, ik ben dan toch echt een bruggetje te ver gegaan. Oh? Nee, ja, ik, ja. Vind, ik vind hem wel goed eigenlijk. Pas er wel bij. Jorge the three, crease. En inderdaad, de dirty old man heeft speciaal gedraaid voor collega Vos. Goed. We krijgen een zware nabespreking. Uh, oh, oh, oh, oh. we, we, we krijgen een hele zware nabespreking. Uit, oh, oh. uit de brand ben je. <laughs> <laughs> Fred, hey, Frit, hij is je hey, weer. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Daar zijn we weer. Wat voor, wat voor verrassingen hebben we hier de uh, komende twee uur? Ja, we hebben vandaag de gast dus uh, Natasja van der Leij. Dus die hebben we net uh, kunnen zien. Ja. En, uh, ja. ja dus uh, de mensen kunnen ook uh, via de webcam meekijken natuurlijk via zfm-live.nl. Zou ik zeker doen. En, en wat, ja. wat brengt Natasja naar, dus, uh, naar, jou, naar jouw uitzending? Nou ja, ze heeft een, een, een single uitgebracht. Een, een nieuwe single. En uh, zonder jou heet die... En, ja, die gaan we zo dadelijk uh, draaien. En daar gaan we het eventjes over hebben. Dat is altijd zo mooi. Zonder jou. Dat is toch weer een titel van een gedicht, jou. hè? Ik <laughs> bedoel, hartstikke goed. Dus, dus goed, zij komt langs. Haar nieuwe, nieuwe, <coughs> nieuwe, nieuwe uh, uitgebrachte cd promoten. Ja, ja, ja. En wat gaan we nog verder nog moois doen? Uh, dan uh, gaan we nog eventjes uh, contact nemen met, uh, ja, België. België? België. Frank Galan. De Belgische Julio Iglesias, uh, welbekend. Oké. Okay.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 Henk is uh, rond de half zeven. Ja. Wat heeft Henk. Ja, uh, ja die uh, heeft ook een, uh, een laatste single uitgebracht. En uh, ja, daar willen we het uh, eventjes uh, heel kort over hebben. Goed, maar ik denk dat de kijkcijfers nu in één keer, in één keer helemaal gaan stijgen, al hier. Ja, nou gelukkig. Dus mocht, mocht hij nog niet live meekijken, ik zal het: livenl Want ze is inmiddels gearriveerd. Oké, okay, nou veel plezier de komende twee uur. Ja, dankjewel. Hey, wij en hebben, wij hebben nabespreking, Harus. Ja, zo is het. Maar ik uh, ja, kom oh, ja. even niet uit uh, met de tijd nu. Kom niet uit met de, nee, nee, nee, nee. de tijd? Nee, we nee, nee. Dan praat jij het even vol. Ja. We vol. Goed, <hijen> Goed. Uh, t, we zijn dus genomineerd, uh, CFM als uh, vrijwilliger. Maar naast de KNRM als vrijwilligersorganisatie 2016. Maar naast ons ook de KNRM, de ruilwinkel van Sinkel. Uh, de toneelvereniging Wim Hildering. Ook samen. En als last but not least, uw eigen echte lokale omroep, CFM. Dus ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En uh, stem op een van deze vijf geweldige vrijwilligersorganisaties. De CFM is erbij. Hè? Wij, zijn, wij, staan erbij ja. wij staan erbij. Wij staan erbij. Ja, zijn we zijn wel trots op. Ja, toch? Zeker weten. Oké, okay, zo dadelijk uh, Fred, jawel entertainment voor uh, jou. Heel veel uh, plezier uh, met zijn uh, programma. In zijn gast.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 When you're feeling in the dumps, da, be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aye. always look on.